Goedemorgen, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht weer erg onrustig in Israël. Tussen Gaza en Israël vlogen de raketten over en weer. En ook op de grond is er veel geweld. Er doen ook jonge mensen aan mee. Zo sticht de Arabische Jongeren brand, zegt correspondent Anki Reges. Synagoges te, te, te verbranden, scholen te verwoesten, te plunderen enzovoort. En daar zijn dus nu een aantal Joods-nationalistische, extreme jongeren, jongeren. En die hebben eventjes huis gehouden. In een buitenwijk van Tel Aviv werd een Palestijnse chauffeur uit zijn auto gesleurd en zwaar mishandeld door een groep jongeren. Als de versoepelingen op 20 mei doorgaan, dan kunnen ook de bibliotheken weer open. Dat heeft de premier Rutte toegezegd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. We hebben daarna gekeken, maar goed, dan gaat op 20 mei, gaan de bibliotheken mee met uh, stap 2. Veel partijen in de Tweede Kamer vonden het raar dat de bibliotheken dicht blijven, terwijl winkels wel open mogen zijn. Het is misschien geen goed idee om verschillende coronavaccins door elkaar te gebruiken. Je hebt meer kans op hoofd- en spierpijn als je bijvoorbeeld eerst Pfizer krijgt en dan als tweede prik AstraZeneca. Britse wetenschappers hebben dat onderzocht. In Nederland gebeurt dat combineren trouwens niet. De gezondheidsraad komt deze maand nog wel met een advies hierover. En een spannende avond in Doetinchem, Almere, Deventer en Breda. De plaatselijke voetbalclubs maakten gisteren allemaal kans op promotie naar de eredivisie. Uiteindelijk trok Go Ahead Eagles aan het langste eind. Eagles, Deventer! Eagles, Deventer! Olé, olé! Vooral bij fans van de graafschap was de teleurstelling groot. Hun club speelde gelijk, dat was niet genoeg. En de meeste fans dropen na afloop teleurgesteld af. Oh, zwaar kloten! Het is lastig om te zeggen, maar als je het zo voetbal had, dan verdient het ook niet, denk ik. Ik heb drie wedstrijden om vier punten te halen en nee, je haalt twee. Dat verdient het ook niet. Sommige supporters zorgden ook voor een grimmige sfeer. Ze vernielden spullen en gooiden met vuurwerk. Het weer. Op veel plekken schijnt de zon, maar in het midden en zuiden kunnen vanmiddag ook wat pittige buien vallen. Het wordt 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden veel files wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en de Afrit afritweidewormer. Je doet er nog 10 minuten langer over daar.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 Thank you Van ZFM. ZF. Dat het vrengt tot het breekt. Misschien ben ik een wat naïef of gewoon wereldvreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een geallieerd verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die val, laat mij. In ZANG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 hoe kom jij met de klap? Misschien is het beter zo.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 Not that som op 106.9 FM FM myself sometimes to give my mind some space you yeah, know you yeah, know that it hurts when i push all of love away i When I tell you lies, so your heart won't break Yeah, I know, yeah, I know that I made my fair share of mistakes Sometimes, I don't know why you love me Sometimes, I don't know why you care Take me with the good and the ugly Say I'm not going Hard. It's no surprise And I tell you all the time When life gets way too hard I'll meet you in the stars You know way, I'll keep you near Survival way it tears yeah, yeah, Sometimes